Mark Visser met het NOS-journaal. De KNVB is blij met de aandacht van opsporingsinstanties voor mogelijke corruptie, omkoping en andere financiële misstanden bij de FIFA. Toch wil de Bond zich niet uitspreken over de gevolgen die de arrestatie van FIFA-functionarissen zou moeten hebben. Bijvoorbeeld voor de verkiezing van een nieuwe voorzitter en de positie van voorzitter Sepp Blatter. De KNVB zegt wel dat Blatter als voorzitter formeel verantwoordelijk is. De Europese Commissie gaat bij de verdeling van bootvluchtelingen uit Italië en Griekenland over Europese landen inderdaad die twee landen ontzien. Nederland moet dan meer dan 2000 asielzoekers opnemen. Het kabinet zei gisteren dat het nog veel vraagtekens heeft bij de plannen van de commissie. Bij de groonscheepse actie tegen motorbendes heeft de politie in een woonwijk in Geleen een exercise lab en een zware wapens ontdekt. Politie en justitie deden vanochtend invallen in ruim 30 panden in Limburg, Brabant en het grensgebied met Duitsland en België. Daarbij zijn 20 mensen opgepakt, onder wie de president en de vicepresident van de Limburgse afdeling van de motorbende Bandidos. In België komt het vliegverkeer weer op gang. De hele ochtend konden geen vliegtuigen landen en opstijgen door een stroomstoring bij het Belgische luchtverkeerscentrum. Rond twee uur is begonnen met het herstarten van de systemen, waardoor het vliegverkeer heel geleidelijk kan worden hervat. Volgens de Belgische luchtverkeersleiding ontstond de storing toen er te veel spanning op het elektriciteitsnet kwam te staan. In Keulen is vanochtend vroeg de grootste naoorlogse evacuatie van bewoners begonnen. Ongeveer 20.000 mensen moesten hun huis uit... vanwege de vondst van een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog. Ook de bewoners van een verpleeghuis zijn geëvacueerd. De bom wordt vanmiddag ontmanteld. Het weer van tijd tot tijd zon, het vaakst in het zuiden en westen. Landinwaarts is een bui mogelijk. Morgen meer buien, af en toe zon en 14 tot 18 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het, heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. Het. In 2015 al 25 jaar. Live. Met, met nu. De vinyljaren. Ja, dan zit ik het weer verkeerd te doen. Dan ben ik toch lekker bezig. Oh, oh, oh, oh, oh. Nou, even kijken, want dan moet ik uh, dit weer even... Uh... Deze moet ik er even terugzetten. Zo, komt het allemaal goed. Goed, we gaan uh, u even bezighouden met uh, de top drie, dames en heren, van, uh, van, dus die, uh, van die vanille top 50. Want die staat online. Dus die ga ik u nu uh, lekker laten horen. En uh, we beginnen met Mumford Sons. Die stonden vorige week nog, uh, nog hoog. Maar nu staan ze op drie. Dus hier zijn ze. Mumford Sons. Manfred and Sons. En het nummer dat heet... Tompkins Square Park. En het album waar het... vanaf komt... dat heet... Wild Mind. En dit is Betty serveert en the kids are alright. Van het album Palomijn. Op nummer 2. Dan bent hij in de jaren negentig uh, behoorlijk hoog overgeschooten. Vooral in Amerika. Nederland wat minder. Betty Serveert heet het groepje. En ze hebben in Amerika toch iets van een uh, aardig, aardig aantal uh, LP's verkocht in de tijd. Hoor. Kids are alright heet het. Staat op nummer twee. dus uh, best wel interessant allemaal, want die vinyl uh, 50 bestaat natuurlijk gewoon uit uh, grote uit heruitgebrachte platen, ook heel veel nieuw werk komt natuurlijk gewoon weer op vinyl uit vandaag de dag en uh, de kwaliteit van dat vinyl is aanmerkelijk beter dan vroeger. tegenwoordig is het allemaal 180 grams vinyl. Uh, vroeger kon je een LP nog wel eens een beetje, weet je, was er nog wel eens een kronkel in. nou vandaag de dag niet meer. dat is zware vinyl <coughs> waarop geprs wordt en het is echt de moeite waard. Uh, uh, uh, sommige albums in die vinyl 50, dat, dat moet ik er ook even bij vermelden Die worden opnieuw uitgebracht vanwege uh, het 60-jarig bestaan van een Amsterdamse platenzaak uh, Concepto is dat, dat is een hele grote in Amsterdam Die ook nog steeds heel veel vinyl verkoopt En vanwege het uh, 60-jarig bestaan van uh, deze platenzaak uh, Hebben zij er ook voor gezorgd dat een aantal platen opnieuw uitkomt in, in Nieuwe versies, dus zeg maar geperst op nieuw in kleuren, doorzichtig. Weet ik het allemaal niet wat ze ervan maken. Uh, <tie> en het zijn dus niet alleen nieuwe, nieuwe artiesten, maar ook oud werk komt gewoon uh, weer aan bod. Ik uh, heb de nieuwe lijst even bekeken. zitten weer interessante dingen bij. Paul Weller zit er onder andere in. Nirvana zit erin. Uh, en nog een aantal andere. Uh, en, en nog iets waar ik nog nooit van gehoord heb. Maar dat gaat u zo horen, want we gaan natuurlijk eerst naar dat nummer 1 geluid uit die Vinyl 50. En dat is echt wel iets om trots op te zijn, jongens, want dat is ons eigen dauwe Bob. Ja! Douwe Bob, vorige week stond hij er nog niet eens in, uh, althans niet in de top 3, vandaag wel. Hij is nummer 1 geworden met zijn, uh, met zijn album Pass It On. En van dat album ga ik nu draaien, het nummer, als het allemaal loopt tenminste, Dokter. En hier komt Douwe Bob. Dat was Douwe Bob van het album Pass It On. Kikken in de keel. En dat nummer, dat heette Doctor. Jawel. We gaan naar deze top drie weer eventjes naar ons classic album. Want dat mogen we natuurlijk niet vergeten. Hè? Ons prachtige classic album van deze week. Songs for Beginners van uh, Graham Nash. En daarvan gaan we nu draaien het liedje Man in the Mirror. But so would a clown From the way that I feel All my hangups are down In the middle When the man in the mirror is talking to me En dat was de Man in the Mirror van het uh, classical album. Classic Album van deze week Songs for Beginners van uh, Graham Nash het volgende groepje, dat heb ik helemaal nog nooit van gehoord. Die Unno Mortal Orchestra. En uh, dat is een van de, de nieuwe binnenkomers in de vinyl top 50 van deze week. Het zegt me helemaal niks. Ik heb, nou ja, ik heb een klein stukje van gedraaid. Ze zijn binnengekomen op nummer 19. Dus dan moet het toch wel wat zijn, zou ik bijna zeggen. Die Unno Mortal Orchestra, Multi Love heet het album en we draaien de titels zo. Het was dan die uh, un Mortal Orchestra met het nummer Multilove. Dat uh, op nummer 19 uh, binnenkwam in de vinyl 50 uh, deze week. En uh, ja, we gaan weer verder met ons classic album natuurlijk. Uh, en ik ben nu nog wat informatie schuldig natuurlijk daarvan. Want ik moet u nog wel even vertellen wie er allemaal uh, meegespeeld hebben tot nu toe. Nou, bij Military Madness, het eerste nummer wat we draaiden. Graham Nash, akoestische gitaar. Rita Coolidge, achtergrondzang Calvin Samuels, basgitaar Johnny Barbata, drums... en Dave Mason, uh, gitaar uh, Joel Bernstein op piano... Pat Arnold, achtergrondzang Dallas Taylor op drums... en Simon Postuma van uh, The Fool, die uh, speelde uh, basklarinet. Uh, Bitter Days, Graham Nash, akoestische gitaar, zang, orgel, piano... Rita Coolidge was er weer bij, Kevin Samuels was er ook weer bij Larry Cox... Deed de geluidseffecten. Dan uh, Joe Yankee Piano. En Joe Yankee, u weet het, dat is het uh, pseudoniem van Neil Young. Die <laughs> bekendelijk kennelijk uh, niet onder zijn eigen naam meer aanweven. De recht. Wounded Bird, Graham Nash, akoestische gitaar en uh, zang. I Used To Be A King, Graham Nash, akoestische gitaar, zang en Johnny Barbata op drums. David Crosby deel mee op elektrische gitaar. Jerry Garcia van... Uh, God weet, ik ben nou weer. Uh, oh ja, Grateful Dead. Uh, Grateful Dead die, uh, deed de steelgitaar En Phil Lash deed de basgitaar bij dit nummer. Dan uh, ga ik u ook nog even vertellen wie er verder nog meespeelde: Be yourself. Graham Nash, Acoustic guitar, Calvin Sammias, gitaar. Calvin Samuels, basgitaar. Johnny Barbata, drums. Rita Coolidge, piano. Simple Man, Graham Nash, zang. En piano. Rita Coolidge was er weer bij met op de achtergrond zang. Dorian. Rutnitski uh, op cello en David Lindley uh, op fiddle. Dan Man in the Mirror, want we daar straks horen... Graham Nash akoestische gitaar en zang. Chris Etheridge op basgitaar. Uh, Johnny Barbata, drums. Jerry Garcia weer stilgitaar en Joe Yankee, piano. En uh, het nummer dat we nu gaan horen, dat heet There's Only One. En... Daar krijgen we te horen Graham Nash op akoestische gitaar en zang. Clyde King, achtergrondzang. Dorothy Morrison, ook op achtergrondzang. Background vocals. Dus Rita Coolidge deed ook wat achtergrondzang. En deed ook nog piano. Uh, Shirley Matthews, ook al in de achtergrond. Uh, vanetta Fields, ook al achtergrondzang. Wat een koor zeg. Chris Edrich, basgitaar. Johnny Babata, drums. En Larry Cox, geluidseffecten. En dan hadden we ook nog. Bobby Kees, uh, die saxofonist die ook veel met de Stones meespeelde, en onlangs nog uh, ons is ontvallen, die dus onlangs is overleden, een aantal maanden geleden. En die speelde natuurlijk saxofoon. Graham Nash. <middels> nog eens echt vinyl He? Tikje daar Dat is toch wel echt hoor Ja, uh, <laughs> oh, uh, Wat zei ik nou? Ik ben de titel weer kwijt uh, Even kijken hoor, hoe het ook weer heet Dit, dit prachtige werkje van uh, Graham Nash uh, There's only one Ja, zo heette het Goed, we gaan straks nog één uh, ja, of twee stukken van dit uh, Classic album draaien Want er zit natuurlijk nog wel wat meer bij uh, maar eerst eventjes uh, even kijken. Wat heb ik nu voor u klaarstaan? O oh ja, Saturn Pattern heet het nummer. Ja, ik moest even kijken, sorry. Mooi af en toe is stilte en dan moet je bij de microfoon... Saturn Pattern heet het volgende nummer. En uh, dat is van een album wat deze week uh, in de vinyl 50 nieuw binnenkwam van Paul Weller. Ja, als je Paul Weller gewend bent van uh, You Do Something To Me... dan uh, komt dit misschien een beetje vreemd in je oren. Maar het uh, ja, maar ja, het komt van zijn nieuwe album. Of, of het nieuw is, weet ik trouwens niet. Want het, het is in ieder geval nieuw binnengekomen in uh, de vinyl top 50. Ja, dat in ieder geval. Dat kunnen we vaststellen. Goed, uh, uh, even kijken hoor. Even zien wat we nu gaan doen. Uh, ik weet het even niet. We gaan gewoon nummer draaien van Ray Nash. Laten we dat maar doen. Dan kan ik even in de computer kijken. Ja, zo is het. When you were asleep. I was kissing your forehead You gave a frown So I kissed you again You started waking And put your arms round my waist Just making sure I was there And you drifted away And you drifted away. When I woke, I found out I'd been dreaming. Some of my bed clothes were still on the floor. I looked around, realized you. I saw the back of your dress as you slipped through the door As you slipped through the door I will kiss your eyes open Take off my clothes And I'll lie by your side Then I will wait till the sandman has done with you And as you sleep early rise You'll find out Dat is nog een uh, nummer van dat prachtige album. Heel gevoelig. Uh, Graham Nash. En uh, dat... Uh, even kijken. Dat, is dat nummer dat heette. En dat moet ik dan nou weer even opzoeken. Oh, het is niet te geloven. Uh, Sleep Song. Ja, nou, dat was het ook wel een beetje. Een slaapliedje. Ja, lekker toch? Goed. Um, ik had het u al gezegd. Uh, we krijgen nu uh, Nirvana. Nirvana is een... Uh, ja, de zanger daarvan is natuurlijk al een tijdje weg. Uh, Kurt Cobain. Maar uh, er is een album nieuw binnengekomen. Dat heet The MTV Sessions in New York. Uh, um, dat is dus een, uh, een, een, live, al een live album. Uh, opgenomen dus in New York voor het uh, tv-station MTV. En daarvan uh, draaien uh, draai ik het nummer The Man Who Sold the World. Hier is Nirvana. Dus David Bowie, hij zei het al... en er is zelfs ook een, een versie bekend... Van de, van de Engelse zangeres Lulu. He, die heeft het ook een keer opgenomen, ditzelfde nummer. De Man Who Sold the World van David Bowie. Dit keer uitgevoerd door Nirvana... of van een album dat heet de MTV Sessions in New York. En die is deze week nieuw binnengekomen... in die vinyl 50-lijst. Dus voor alle vinyl-liefhebbers... je kunt die plaat dus gewoon weer kopen... Op echt vinyl. Dus dat is het mooiste wat er is. Ja, als je ervan houdt. Ik hou er persoonlijk niet zo van. Maar ik zal het niet kopen. Maar uh, nou ja, je hebt heel veel Nirvana fans. En voor die is het dan misschien weer leuk. Dat dit album er wederom is. Uh, ik ga naar de laatste track van uh, ons classic album. Want dat moeten we natuurlijk ook even niet vergeten. Per dus slotverrekening hebben we dat hier. En uh, we gaan het laatste nummer daarvan draaien. En dat is vrij lang. Of tenminste, het zijn eigenlijk twee nummers. Uh, het is een hit geweest in het, in het jaar 1971... toen de LP uitkwam. Uh, Chicago en We Can Change the World. En dat gaat achter elkaar door. Dus dat laat ik u ook achter elkaar horen. U hoort Graham Nash op akoestische gitaar... zang, orgel, piano... Tambourijn. Clyde King speelt, uh, zit in de achtergrond, uh, zit in het achtergrondkoor. Dor uh, Dorothy Morton. Morrison zit ook in het achtergrondkoor. Rita Coolidge doet dat ook weer. Shirley Matthews ook in het achtergrondkoor. Vanetta Fields ook, zit er ook in. Chris Etheridge doet de basgitaar. Johnny Barbata doet de drums. En dan uh, gaat dat over in We Can Change the World... En dat is dan wederom Graham Nash, akoestische gitaar, zang, piano, tamboerijn. Clyde King achtergrondzang, Dorothy Morrison achtergrondzang, Rita Coolidge doet ook weer mee. Uh, Shirley Matthews, Vanetta Fields doet ook achtergrondzang. Chris Etheridge doet de bas. Johnny Barbata de drums en Larry Cox doet de geluidseffecten. Zo, dan bent u helemaal bijgepraat en gaan wij luisteren naar het laatste nummer van Songs from Beginners. Twee nummers achter elkaar dus, want het gaat in elkaar over. Ja, Chicago was een hitje in 1971 en uh, we gaan het nu horen. Ray Nash van het album Songs from Beginners.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 again Zo zijn we aan het einde gekomen van uh, dit album uh, Songs for Beginners van Graham Nash. Ons classic album van uh, deze week dus. En volgende week hebben we natuurlijk weer een ander. En verder draaien wij nog wat dingen uit de uh, vinyl top 50. En uh, de nieuwe lijst die uh, on, ongeveer zo rond drie uur, ah, nou het was iets eerder vandaag trouwens, om, uh, online kwam. Um, ja, je komt dan wel eens dingen tegen Dat je denkt van, nou ja, ik weet het niet Ik heb er nog nooit van gehoord Dus kijk een beetje voorluisteren Of het leuk is en zo Nou, dat, uh, soms is het dat wel En soms is het dat ook helemaal niet en, uh, We hebben nu een, uh, een album klaarstaan Van uh, Django Django En uh, dat, dat album heet Born Under Saturn Dit is een uh, Engelse art rock Art rock, hè, kunstrock, kunstrock, uh, Niet hard rock, maar art rock uh, Bent uh, gevormd in 2009 in, in uh, Londen. Nou, ze hebben ook weer een album en dat is op 15 mei uitgekomen. En deze week nieuw binnengekomen in uh, die uh, vinyl top 50. En dat nummer wat we daarvan gaan draaien, dat heet Found You. Django Django. Django, Django en Find You, Found You heet het nummer van het album Born Under Saturn. Ook deze week nieuw binnen in die vinyl 50. Ja, de ene keer heb je wat uh, oudere muziek, de andere keer wat nieuwe. Gewoon een beetje vasthouden aan die formule. Dat we proberen zoveel mogelijk van uh, de nieuwe lijst te laten horen. Gecombineerd met natuurlijk ons classic album. En dat was deze week Songs for Beginners van Graham Nash. We zijn er door. Het is gebeurd voor vandaag. We gaan uh, weer uh, richting het noorden. En uh, zie u morgen weer terug. Morgen om 12 uur bij ZFM Luncht. Bedankt voor het luisteren. Als u geluisterd hebt. Want we hadden toch wel een beetje vreemde muziek vandaag, vond ik. Ja. Nou ja, moet kunnen. In ieder geval, tot morgen bij Zier van Lunch. Bye bye!